Casper Meijer met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat de hulp van het publiek inzetten om geld af te pakken van criminelen. Ook na een veroordeling doen sommige criminelen er alles aan om hun bezittingen uit handen van justitie te houden. Criminelen die hun met misdaad verdiende spullen weigeren in te leveren, zullen vanaf volgend jaar met naam en foto op tv worden getoond. Met de nieuwe aanpak wil het Openbaar Ministerie onderstrepen dat misdaad niet mag lonen. Philips is een van de bedrijven die zijn getroffen door een grote spionageactie door Chinese hackers. Dat schrijft de krant The Wall Street Journal. De spionage werd in 2016 ontdekt door beveiligingsonderzoekers. Er wordt vermoed dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid. Bij Philips zouden onder meer medische onderzoeksgegevens gestolen zijn. Het bedrijf zegt dat er maatregelen zijn genomen en dat het niet ging om gegevens van patiënten. De politie in Den Haag heeft vandaag zeven woningen, een pakhuis, een auto en een bestelbus doorzocht... naar aanleiding van zes arrestaties vanochtend. Bij de zoekingen is ruim 370 kilo vuurwerk gevonden, waaronder een aantal nitraatbommen en een lawinepeil. Verder ontdekten agenten diverse steekwapens, een kruisboog, duizenden euro's contant geld, drugs en een nepvuurwapen. Een van de arrestanten wordt ervan verdacht dat hij begin deze maand zwaar vuurwerk naar een politiebus gooide. De anderen zouden vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. Schaatsbond KNSB stuurt Kjeld Nuis naar de WK-afstanden in Salt Lake City. Nuis krijgt startbewijzen voor de 1.000 en 1.500 meter. Hij neemt de plek in van de Tap en Koen Verwij. Zij werden de afgelopen dagen derde op de NK-afstanden. Nuis kon afgelopen weekend niet meedoen aan het NK omdat hij ziek was. De KNSB heeft altijd een aanwijsplek achter de hand voor bijzondere gevallen... zoals wanneer een schaatser ziek is. Nuis is wereldre wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 1.500 meter. Het weer, het koolt vanavond flink af. In het midden en zuiden van het land wordt het nevelig en kan het mistig worden. Morgen wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Als je niet de gebruiksaanwijzing leest... voor je vuurwerk afsteekt. Als je niet voorzichtig bent...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 Schrijf maar op, dan komt Walking the Sheer hier naar de studio. Uh, voor Marlene Sherps is dat uh, niets meer dan eigenlijk alleen maar... Uh, gewoon in het dorp uh, blijven uh, en hier naar de studio komen. Voor andere Huigen is dat dan misschien een ander verhaal. Die uh, zal ergens van buiten moeten komen. Maar ik uh, neem aan dat uh, dat een beetje de bezetting uh, gaat worden. 9 januari dan hier in deze studio. Dat is, even kijken, 19. We hebben vandaag 19, we hebben 26, we hebben 2 januari. Dus over drie weken uh, gewoon een beetje een zandvoorts uh, Wie ook mee komt zingen, dat heeft ze al toegezegd. Want dat is leuk als je in een dorp woont. Lea Bos, die dit op uh, dit nummer Wie The Good uh, hoort, uh, die doet uh, ook mee. Dus... Die toezegging hebben we dus, uh, uh, we dus alvast. Uh, welkom in het uh, tweede uur. Uh, waarin ook nog eventjes uh, teruggekeken wordt uh, naar uh, de Rob Akda Award. Want er zitten uh, een aantal dingen de, uh, in. Zoals bijvoorbeeld 3-point landing. Zij uh, waren de runner-up van de tweede voorronde. En uh, een van de nummers uh, die, uh, die we draaien en die ze ook gespeeld hebben is Journey.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 To the brim with dust Uh, kennelijk uh, wel wat indruk uh, gemaakt. Deze Alkmaarse band uh, die afgelopen donderdag heeft uh, meegedaan aan uh, de uh, Robak. Daar wordt de tweede voorronde wel te verstaan. Uh, dat, we, dat ik soms niet helemaal uit de verf... Uh, kan uh, of ben gekomen. Dat heeft uh, alles uh, te maken met de donkere uh, katakomben daar ergens. Daar zit je dus de handen met een taskam. Uh, daar heb je dan zowel interviews als een deel ook van je muziek opstaan. Ja, en dan zie je niet alles. En dan uh, sta je eigenlijk als een soort peppy en kokkie iets aan elkaar te praten. Nou, nu vandaag uh, lukt dat wat beter. De laatste twee nummers van uh, vanavond uh, door uh, Tobias uh, gespeeld. Uh, en natuurlijk de schuine streep Cosmic Circus, want hij heeft al een aantal nummers uh, laten horen. Uh, Summer to Fall uh, was onder andere een uh, nummer wat hij uh, gespeeld heeft uh, onder de naam Cosmic Circus. Normaal gesproken doet, uh, doet hij het uh, werk met Oete, maar die is er nu uh, niet bij. Uh, Tobias, welke twee nummers uh, laat je nog horen vanavond uh, in uh, dit laatste blokje van, van twee? Ik ga nog twee hele oude liedjes uh, spelen. Het eerste heet uh, Bliss Attacks ja. en het tweede heet Lost on a Star. Oké. Okay. flashlights that I mixed with the blue jeans and black nights I've been to high courts filled with white trash and I just got away Song by John Lennon about the sun, the moon, and the stars. the edge taking me higher into friendly fire oh, yeah god bless the vlak voor de kerst, week voor kerst dat we dit soort uh, nummers uh, gewoon uh, lekker kunnen laten horen. Het laatste nummer van uh, vanavond live, uh, hier Tobias uh, Bader, schuine streep, Cosmic Circus, maar de nummers uh, die net uh, zijn, die zijn meer van Tobias dan van de Cosmic Circus. Maar goed, uh, wat maakt het uit? Hij, uh, hij komt uh, gewoon in uh, het laatste nummer, uh, Tobias. Welke was dat ook alweer? Lost on a Star. Uh, ja. vision, skies went all around. Backstage I checked my face, I checked the sound. I saw a flying object with a little green man. Shop dressed, messed up junk, high on crackers. The quiet center, here I will remain. It makes me feel so right, although I cannot understand the open secret of light in this starshine land. We are on a mission, but we don't. Voor de mooie uh, nummers die je tot ons hebt uh, laten komen, Tobias. Ja, dank. dank. Um, dat, uh, de aanleiding was natuurlijk uh, de, de EP van de, de Cosmic Circus uh, die, uh, die uh, in november is uh, uitgebracht. Uh, dat was de reden waarom uh, Tobio's uh, hier uh, was. En uh, natuurlijk hadden we hem uh, ook eerder dit jaar. En dat was de aanleiding van zijn eigen EP die hij heeft uh, uitgebracht. Goed, uh, dit, uh, dit uh, is het uh, gedeelte van het live uh, muziek. Maar nu hebben we ook nog even een blokje van twee die we even laten horen. Uh, hier is de uh, Lake. Een paar weken geleden hebben ze dat uh, uitgebracht. Dat nummer I Won't Let You Down. was dat met voorlief Clover. En uh, dat was een uh, nummer wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Uh, uitgebracht uh, wat ook later nog op een album uh, terechtgekomen is. Here comes the one. En then... dan vul het zelf maar in. Daarvoor, Manolek, ook een nummer uh, die, uh, of ook eigenlijk, uh, dat dus vind ik wel leuk. Uh, die komt uh, ook uh, van hetzelfde uh, promotieverhaal waar Tobias uh, uh, mee te maken heeft. Okay. It's all happening. Meadow Lake. Ja, ben ik, uh, vorig jaar uh, kreeg ik dat van Jessica uh, kreeg ik dat in de handen. Nou, ik was meteen verkocht van die band. En ik geloof Leuk, dat. Ja. Ja, ja, en ik geloof uh, dat de rest van Nederland. Uh, nu dat ook een beetje begint in te zien. Nieuwe single. I Won't Let You Down was dat. Uh, goed, dan uh, hebben we Tobias natuurlijk nog uh, hier uh, bij ons uh, zitten. En Tobias, uh, jij bent. Uh, ja, uh, uh, we, hebben, we hebben weer aangenaam even alles uh, weer uh, van je kunnen beluisteren. Um, heb je, want, want uh, je, je hebt ook wat optredens uh, al gedaan. Ja, Hoe zijn inderdaad. die reacties als je bijvoorbeeld uh, staat op te treden? Uh, wisselt dat uh, nog wel eens? Ja, nou nee, op zich als, als, wij, uh, als wij spelen, of als ik in mijn eentje speel ook. Mm -hmm. Maar ik speel dus ook veel met Oetes samen. Mm -hmm. uh, uh, krijgen we eigenlijk hele positieve reacties terug. Mm -hmm krijgen <laughs> krijg je eigenlijk steeds te horen van ja, dit zouden meer mensen moeten horen. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk gelijk het moeilijke punt. Als je nog geen uh, bekendheid hebt, uh, dan is het heel lastig om op de plekken te komen die ertoe doen. Mm -hmm. ja, want uh, ja, die worden bedolven met, uh, met aanvragen. En uh, ik snap ook dat ze geen tijd hebben om overal echt naar, naar te luisteren. Dus het is heel lastig om je voet tussen de deur te krijgen. Maar ja. de reacties die wij krijgen zijn uh, zeer positief. Ja. Ja. Met name over, over de samenzang als wij samen spelen. Ja, ja want dat, want dat, dat vond heel... ik inderdaad zeker uniek uh, met de uh, met, uh, Cosmic Circus. En, maar, en nogmaals... Uten bedient uh, zich uh, van de... CIS-violisten. Ja. Uh, ik bedoel, dat dat, dat dat maakt het... nou juist uh, een stuk... een klassiek instrument, wat toegevoegd wordt. Uh, het is ook een beetje het gebruik... van een cello, bijvoorbeeld, uh, op een popnummer. -uh, ja. dat, dat, dat maakt het nou juist net even... Uh, een stuk interessanter voor mij. Maar goed, ja. uh, wie ben ik? En ja. dat, uh, dat, uh, dat... dat geeft... Uh, de folk geeft dan ook nog een beetje een bepaalde twist... in, uh, in dat opzicht. Ja. Want uh, folk is te, denk ik wel een beetje de basis. Uh... Nee, eigenlijk of, is folk helemaal toch niet de basis. Niet. Nee, niet. <laughs> dat is grappig. Niet. Nee, nee, de basis is echt pop. Uh, ik, ben, ik ben echt een pop, popliefhebber. Ja. En, uh, uh, ook echt een rocker. Hè. Uh, ik hou ook wel echt van stevige muziek. Uh, en, maar ik hou met name ook van dingen die afwisselend zijn. Dus zowel uh, ingetogen als swingend als stevig. Mm -hmm. En... Um, Nee, als je, als je dingen akoestisch gaat spelen... dan krijg je al heel snel uh, folk en uh, Americana en country uh, naar je hoofd uh, geslingerd. Mm -hmm. En uh, dat is op zich niet erg, want die invloeden die zitten erin. Nee, ik luister naar Neil Young, ik luister uh, naar uh, Giant uh, Giants Sand en Kalexico. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat zijn natuurlijk country-achtige invloeden. Ja. Uh, um, maar ik beschouw mezelf zeker niet als een country of folk nee. Uh, zanger. Nee, want dat, ik ben echt een, pop, een popzanger. Ja. Maar zodra je akoestisch gaat spelen... dan krijgt het, ja, dan krijgt het een andere, andere sfeer... Ja. Dus dezelfde ja. liedjes die je met een band speelt, die klinken heel anders dan wanneer ze in je eentje speelt. Ja. Heb je ook uh, wel eens uh, nummers die je bijvoorbeeld al hebt uitgebracht, ook met een hele bandsetting uh, gespeeld? Ja, zeker, ja. ja, ja. Ik heb, ja, ik heb jarenlang uh, met, alleen maar met bands gespeeld. Dus het ja. heeft heel lang geduurd voordat ik uh, in mijn eentje op het podium durfde. Ja. Uh, dat was voor mij een hele grote stap. Ik ben het nu eigenlijk al bijna weer vergeten, omdat ik bijna niet anders meer doe... in ja. eentje of met z'n tweeën. Hoewel vanavond uh, heb je toch meerdere ja. uh, instrumenten... toch uh, ja, in de schaal weten te bedienen. Dus. Ik ben mijn uh, eigen one-man-band begonnen. En dat, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, uit uh, hè, voor een deel... is dat uit armoede. Hè? Dat je, dat je uh, als muzikant natuurlijk... Uh, weinig verdient in Nederland. Dus ja. dan, uh, hoe, hoe meer mensen je meeneemt... hoe, uh, hoe minder de, de opbrengst wordt. Ja. Maar uh, ik vind... Ook, en dat komt wel een beetje uit de, uit de, ja, uit de country... of uit de folk-straten-traditie. Uh, de uh, one-man-band vind ik eigenlijk zeer inspirerend. En um, <laughs> ja... Een uh, repetitie is zo gepland. En ja. uh, je hebt nooit uh, ruzie over uh, hoe je het wil spelen. Nee, en, uh, nee, <laughs> ik hoef het niet over te beginnen. Nou, ben uh, deze. Maar goed, uh, ik kan me wel voorstellen dat je daar uh, wel over nadenkt. Uh, en uh, misschien dat je toch, uh, uh, bijvoorbeeld uh, de eerder genoemde dikzinnige uh, met, ja. uh, met de tekst. Maar je hebt ook, neem ik aan, een, een muzikaal referentiepunt. die af en toe ook nog wel eens wat uh, zegt uh, over. Uh, of, of heb het je dat ik niet? Ja, ja, ja uh, inderdaad. Met Oerthe ja. hebben we natuurlijk sowieso uh, dialoog ja, ja. over, uh, over, over de arrangementen en, ja. en, en de uitvoering. Mm -hmm. en, uh, maar ja, dat, is ook, uh, dat is ook een van de dingen die je als je in je eentje speelt. echt mist. Dat je gewoon. Ge ja, je hebt alleen maar interactie met jezelf en met het publiek. Ja. Uh, uh, uh, en, uh, je zegt publiek. Kan dat er ook nog wel eens iets, uh, hey, uh, kan dat, uh, dat het publiek stel zegt van. Uh, stel dat ze zeggen: Nou, ja, dat is uh, een beetje. Een beetje ja, wat moeten we ermee? Ja. En dat je dan erover nadenkt en dat je er zegt: Nou, uh, uh, hey, eerst uh, heb je misschien de P in. en dan loop je naar huis en dan denk je: Hé, hey, de borrel toch weer iets op. en dan kan ja. ik hiermee uh, mee voort. Of wat dan ja, ook. Dat, is, dat is de schone kunst van het, uh, van het ontvangen van kritiek, hè? Ja. Uh, Nee, dat is, dat is zeker waar. Uh, wij, wij uh, nadat ik voor mezelf spreek, ik ook, uh, mm -hmm. hebben in de eerste instantie de neiging om defensief te reageren als je, als je kritiek krijgt. Maar mm -hmm. ja, je kan er ook naar luisteren en uh, kijken van, uh, kan ik er iets mee? En uh, inderdaad, het hele idee van de One Man Band is geboren uh, uit het feit dat ik uh, als kritiek kreeg van dat het allemaal vrij ingetogen was wat ik speelde. Mm -hmm. Op een plek waar je eigenlijk misschien wat meer uh, reuring zou willen hebben en... Toen bedacht ik, ja, hoe kan ik in mijn eentje meer Reuring maken? En uh, toen ben ik uh, uh, mezelf gaan begeleiden op de koffer-bassdrum de uh, en uh, de snare die ik met mijn voetpedalen uh, bedien. En uh, ja, daardoor kan ik uh, Poppy en rocken, Rocky, uh, of rockende liedjes uh, die meer swing hebben, ook gewoon in mijn eentje spelen. Uh -huh. Die ik anders, uh, ja, alleen met akoestische gitaar komt dat toch niet uit de verf, zeg maar. Uh -huh. dus, um, het heeft me een, een mogelijkheden uh, enorm vergroot. Ja. Dus ik doe het graag. Ja, dat, ja, dat lijkt mij ook. Uh, goed, uh, we vonden het wel weer reuze leuk uh, dat je bij ons uh, geweest bent. Dat, dat is ook ja, zo. Ja, zeker. En uh, wellicht, nou, ik zou het bijna zeggen, tot over een half jaar dan, maar weer. Ja, dat is dat een verplichting, hè? Bedoel, nou ja, een ja, half jaar. Uh, verplichting is de EP. Uh, <laughs> nee, nee dat, uh, dat lijkt me een goede deal. Ja, dus uh, dan, uh, dan uh, plannen we ergens in het voorjaar uh, plannen we hier nog een keer in. Uh, ja. Misschien uh, ten tijde dat dat hele grote evenement in dat achtertuintje. Uh, ja, precies. Uh, ik heb genoeg uh, nummers uh, die, uh, uh, die over, uh, over snelheid gaan. Uh, ik, ik, ik, ik kan een tipje van de sluier <laughs> oplichten... Ja. Ik heb een nummer uh, geschreven, uh, Speed of Light. En dat heb ik al opgenomen. en um, Dat lijkt me wel van toepassing. Dat lijkt me wel een aardige toepassing uh, van, uh, van volgend jaar. Ja, heb, Ergens een heb ik weliswaar geen uh, maanlanding zoals David Bowie. Maar dan heb ik misschien toch een Grand Prix. Uh, <lacht> ja, <lacht> ja, dat is wel naam. een hele mooie. Dank uh, Tobias voor uh, de komst. En, uh, uh, ja, nou ja, goed. Uh, we hebben al uh, afgesproken dat dat dus, uh, volgend jaar nog een keer uh, gebeurt. Uh, nu uh, tijd voor Rowan met Hunting the Dark en de Achter hoor je de nieuwe single van Wendy Moore, die daar ook een nieuwe single heeft uitgebracht. En dat moet dan de opmaat worden voor een nieuwe EP.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 Can't stop taking shots from you drip in, drip in, drip in. I fall and I bleed for you nieuwe single van Wendy Moore. Uh, vorige week uh, is die uh, eigenlijk uh, op de, uh, ja, de digitale platform beschikbaar gekomen. Wij hadden hem eigenlijk op de avond van uh, de, de uitzending van de tweede voorronde in uh, de Patronaat. En toen dacht ik, heel leuk, hey, die kan ik misschien via mijn mobiele telefoon nog wel even de, de eteringslinger. Nee, werkte dus niet. Dus daar ging de primeur. Jammer. Maar uh, we hebben hem nu alsnog uh, gedraaid. En uh, ik zou bijna zeggen... Dit is gewoon zo'n vette single... Dat ik denk van... Ik ga een lans breken om hem uh, te kijken... Of we hem in een ander programma ook nog uh, kunnen slijten. En dan denk ik zowaar aan de zaterdagmiddag... De heren A.J. Vos... En uh, niet te vergeten Rob Harms. En als Rob Harms dit hoort... Dan zegt hij, ja, daar ben ik dan weer lekker mee. Maar goed, dan moet hij dat maar zel, lekker zelf weten. Bovendien kom ik zaterdag even bij een buurt. Dan weet hij dat nu ook alvast. Want er is nog uh, een tragisch nieuws uh, in het uh, kopje Piet Report nog wel te melden. Uh, dat heeft uh, met onze eigen plaatsgenoten uh, te maken. Een jongen die uh, meerdere malen met een witte BMW kampioen uh, is uh, geworden... Bovendien werd hij ook uh, gesponsord door het bedrijf waar Marcus voor werkt. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik, ja, uh, dan moeten we daar nog wel iets uh, mee doen, denk ik. Dus dat is dan weer de aanleiding. Um, daarvoor Hunting in the Dark van Rowan, de band van Robert Zwijgman. Uh, die ooit in het verleden Beest Normaal heeft gevormd met Onder meer een hele grote producer is die inmiddels geworden... Leon Paul Palmen. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal uh, leuk. Afgelopen week was het ook uh, de beurt voor de Pendants... die een, uh, een EP hebben uitgebracht. Dus laten we daar ook wat horen. Uh, mocht je denken van... ik heb een heel uh, lijstje wat ik uh, op uh, Facebook heb gezet. Ik kom er niet meer helemaal aan toe, dus... Belofte heb ik moeten breken, helaas. En uh, dit is de uh, Pendants met hun laatste single op die EP. Moonshine heet, dat, uh, de, heet de EP. En dat nummer dat heet Far Out. A simple mind, a simple soul. Some of the parts in light and stereo Twist up my feet, I dance like me If you've got problems, nothing's there to see Well, does it matter? No Found it. Met origami daarvoor dependence met far out in dit uh, blokje van twee en dan kijken uh, eventjes uh, dit uh, met het uh, volgende nummer wat uh, wat in aanstaan is want volgens mij hebben de jongens van Twice the Same besloten om ook nog iets met Kerst uh, te doen dat is dit nummer Deather. Hello. The magic was alive Waking in the morning with my brother and sisters Running downstairs hoping that he didn't miss us Excited kids as we wait behind the door Singing songs from the puppets we watched the night before The door creeps open and we go inside As the voice of John Lennon brings a tear to my eye There's no time Sadness, tis the season for madness Snow is falling around us Light of the tree Het leuke van kerstplaatjes is dat je ze dan even gewoon maar twee keer kan draaien. Vandaag en volgende week. En dan is het gewoon weer gedaan. Dit was dus ook een kerstsingel van Twice The Same. Die hebben we in juli hier uh, ooit nog eens een keer even over de grond uh, gehad. In een, uh, in een bepaalde setting. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal leuk. Uh, het is ook meteen het einde van deze Alternative FM van 19 december. Volgende week, zei ik al, hebben we hier ook weer uitzending. En die staat in het teken van de kerst. Dus dat ga ik uh, dan uh, wel beloven. Eén um, nummer, die draaien we nog. Um, en voor de mensen die uh, zeggen wel... Nee, je hebt de, de mijne is niet gedraaid. Ja, sorry. De tijd was toch te kort. En de lijst was te ambitieus. Het nummer wat uh, waar we mee afsluiten, Tim van Doren met I Did Not Die. Straks speel plezier met Nashville en Country Radio, dag! Do not stand at my grave and